Goedemiddag, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. In Groot-Brittannië helpen militairen met het bevoorraden van tankstations. Er zijn te weinig vrachtwagenchauffeurs en daarom komt er op allerlei plekken geen druppel brandstof meer uit de pomp. Het leger helpt daarom een handje, maar het is niet de oplossing, zegt correspondent Fleur Launsbach. Dit is natuurlijk een, een, een tijdelijke pleister op een veel groter probleem van personeelstekorten in de hele economie die zijn ontstaan na brexit en na de pandemie. En omdat dus het essentiële en ook vaak laagbetaalde en op seizoensbasis buitenlandse werknemers... dat die zijn weggevallen, dat heeft eigenlijk een kettingreactie veroorzaakt. Want er zijn bijvoorbeeld ook te weinig fruitplukkers... vuilnismannen, obers en medewerkers in slachthuizen. India gaat nabestaanden van mensen die aan corona zijn overleden... een schadevergoeding betalen. Ze krijgen per persoon rond de 580 euro... omdat ze als slachtoffers van een ramp worden gezien... Deskundigen denken dat in het land ruim 4 miljoen coronapatiënten om het leven zijn gekomen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben er een pluizig gezinslid bij. Ze hebben een nieuwe hond, Mambo. En vandaag op Dierendag hebben ze een foto online gezet. Het is niet bekend hoe oud de viervoeter is en sinds wanneer die door de paleisgangen rondloopt. Het koninklijk gezin heeft nu in totaal vier honden. Het is vandaag feest in Leiden. Inwoners vieren daar dat de stad in 1574 is bevrijd van de Spanjaarden. Vorig jaar gingen de evenementen niet door vanwege corona. De inwoners zijn daarom extra blij dat ze nu weer mogen. Het is zelfs zo erg dat deze mevrouw, die heet Louise Leiden. De tweede naam is Leiden. De kop is eraf. Ja, letterlijk halve zeven libico in de stad uh, vanmorgen. We <laughs> hebben lekker gezongen nu en dan gaan we het meestal een rondje de stad lopen. Maar ik weet eigenlijk niet of dat nu ook zo is. En dan straks in het Van de Werfpark nog doorzingen. Studenten van de Hogeschool Leiden kregen dit jaar voor het eerst geen vrije dag. En dat vond de burgemeester maar niks.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 ...van Zandvoort op zaterdag. You're the boy meets girl en waiting for a start to fall. En dan moet ik meteen denken aan een foto... ...die van de week door Willem van Deersen... ...onze autosportverslaggever geplaatst werd... ...op Facebook van een ufo. Albert-Jan, hij had een ufo, ufo. gezien, ja. En een of andere, ja, een object in de lucht had hij gefotografeerd bij zijn huis. Ja. En hij zegt, weet misschien iemand wat het is...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 Uiteraard hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. We hebben Pit Report om kwart over vier. Uh, we, hebben, uh, we herhalen na uh, het weerbericht van half drie... ...herhalen we uh, het interview wat onze collega's Ben Zonneveld vanmorgen had... ...met onze burgemeester David Molenburg. En uh, uiteraard ook een terugblik op de Dutch Grand Prix. En de handhaving van de QR-code komen ter sprake. En natuurlijk een eventueel vuurwerkverbod.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 Music is all yours on ZFM. deze nieuwe single, de oude Sacrifice van Elton John, in een nieuw jasje gestoken. Je hoort de Cold Hearts. De single inderdaad van Elton John en onder meer Dua Lipa. Het is kwart over twee geweest, Albert zitten klaar voor het nieuws. De politie heeft gisteravond een 53-jarige man uit Zandvoort aangehouden op verdenking van opruiing.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 wat je gemeld op de radio. Met allemaal van die rare termen erin en dergelijke. Een, echt een, een, een struikelbericht aan het eind. Nou, daar hadden mensen ook op gereageerd. Van kan het even in wat makkelijkere taal? <laughs> <laughs> Want dat, zo heeft de gemeente in ieder geval aangekondigd. wat ze allemaal gaan doen met het parkeerbeleid.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 It's not the space or time or weather you can leave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 En zo dadelijk gaan we toch naar het voetbalveld toe, naar SV-Sandvoorts. Sean Lemmers is bij de wedstrijd van vandaag: SV-Sandvoorts tegen OST. Maar eerst wederom een lekkere gauw houden, ditmaal van t shirts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 En, uh, uit dit nummer, hè? Ja, ja uiteraard, uiteraard. En dan, uh, anders, uh, dan uh, nemen we uiteraard uh, zo vlak voor het einde van de eerste helft... weer uh, contact met je op. Gaan we doen. Oké, okay, dankjewel John. Vanaf uh, Duintjesveld, de wedstrijd van vanmiddag. SV Zandvoort, OSV. Uh, uiteraard uh, net vijf minuten gespeeld. Dus staat nog 0 uh, tegen 0. Zodadig het interview met burgemeester David Molenburg... maar eerst Pieter Tos en Dan Vok. Don't look back. Lekker hè, deze zonnige deunen van uh, Pieter Tars, Gaddawoog en look Beck. Uiteraard uh, daarvoor Sean uh, Lemmers aanwezig bij Esther Sandvoort. OSV tussenstand 0 tegen 0. En van het voetbal gaan we over naar uh, vanmorgen. Want uh, de burgemeester was uh, bij CFM aanwezig, ja. uh, Albert Jan. En dankzij Henkeur uh, kunnen we u in ieder geval dit uur het deel 1 daarvan uh, laten horen. Want het, uh, het interview duurde zelfs maximaal iets van 20 minuten. Dus de...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 Just holograms. Look, your love has drawn me from my hand.